Dit is Lieselot Thomasen met het NOS journaal. Vakbond FNV wil het zogenoemde lage inkomensvoordeel. Dat is een overheidssubsidie voor bedrijven die mensen in dienst hebben die het minimumloon verdienen of net iets meer. Die regeling kost 500 miljoen euro per jaar, maar levert volgens de vakbonden vooral werkgevers grote voordelen op. Zo zouden bedrijven de lonen opzettelijk laag houden om van de regeling gebruik te kunnen maken. Volgens de FNV profiteren vooral kledingketens als Primark, Zara en H&M... op grote schaal van de regeling. Bij ongelukken en pechgevallen met vrachtauto's op Nederlandse snelwegen... is in 40 procent van de gevallen een buitenlandse chauffeur betrokken... schrijft het AD op basis van cijfers van de stichting Incidentmanagement Vrachtauto's... die alle incidenten met vrachtverkeer registreert. Het gaat vooral om Polen, Duitsers en Roemenen... Zo'n 13 van de vrachtwagens op de Nederlandse wegen heeft een buitenlands kenteken. Het totale aantal ongevallen met vrachtauto's steeg vorig jaar met 40 In Nunspeet moeten 300 mensen hun huis uit... na een grote brand in een opslag van een fabrikant van e-bikes. Ze zijn opgevangen in een sporthal en mochten vannacht weer terug naar huis. De brand is al enige tijd onder controle... Maar door de accu's van de elektrische fietsen kwamen schadelijke stoffen vrij. Tientallen bewoners hadden last van prikkende ogen. Bij de antiregeringsprotesten in Nicaragua... zijn de afgelopen maanden veel meer mensen omgekomen dan de overheid beweert... zegt een mensenrechtenorganisatie in het land. Volgens die organisatie zijn bij de protesten al zeker 350 doden gevallen. De regering spreekt van zo'n 50 doden. Het is al sinds april onrustig in het Midden-Amerikaanse land...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 Siento aniquilado, aniquilado si no estás, tú controlas toda mi Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? You say it's you us. Say it's us. And I'll agree. platform one. Cause if you miss the train I'm on and then you know that I am gone And you can hear the whistle 500 miles. 500 miles, 500 miles. Saw, the Oh 50 50 miles 50 miles Watch you so that's it and that would profile And you can hear Van de wereld I look the whole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 waarin ik leef en zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief met de prachtigste verhalen God, wat is je lief gisteren uit Lissabon ik mis je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 De prachtigste verhaal. Oh God, wat is er lief. Gisteren had Lisabon, ik mis jaren zo. Vandaag het Brugge kattenbel, wat er is zo. Als bodem mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Zie FM met een hoofdletter Z. Van Zon. Zee. Zandvoort en Zomeritz, Zomeritz. Oh. Show is hot out here no. I don't mind though no. Glad to be great can see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 Pasito a pasito, playa zachtjes, Puerto Rico we que we gaan we gaan bendito para que mi we se quede contigo pasito a pasito gaan we gaan we gaan poquito gaan we gaan we gaan we gaan we gaan pasito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 Time song. on, summer Lasted too long Time moves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 Far away from here. We never.